Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bewoners van een flat in Utrecht mogen overmorgen pas weer naar huis. Vannacht rond half drie knalden er meerdere ruiten kapot en was er veel rook. In de portiek van de flat heeft iemand iets laten exploderen. Deze man hoorde een... Een heel harde knal. Geschrokken? Ja, ontzettend hard geschrokken. Ja, ik ben opgestaan. Ik, ik heb me aangeleed in de buiten gegaan. En gekeken wat ik hier en daar kon doen. Er is niemand gewond geraakt. Zeven gezinnen zitten voorlopig in een hotel tot de schade is opgemaakt. De politie denkt dat iemand het bewust gemunt heeft op de flat. Getuigen hebben iemand zien wegrennen. Op meerdere plekken in Zuid-Holland zijn straten ondergelopen. Het heeft daar vanochtend heel hard geregend. Onder meer in Den Haag en het plaatsje De Lier in het Westland is de brandweer druk bezig om het water weg te pompen. En ook in Rewijk bij Gouda waren vanochtend waterproblemen. Dat kwam door een gat in een dijk. Het gat is inmiddels met houten schotten en zand dichtgemaakt. Er wordt een inblokking gemaakt om zo te voorkomen dat het water verder de polder instroomt. Huizen liepen geen gevaar, de koeien waren ook op tijd op het Waardoor het gat in de dijk in Reewijk is ontstaan wordt nog onderzocht. En als je vandaag of de komende dagen naar het paardrijden kijkt op de Spelen.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 20 of 30 ruiters de, dezelfde afdruk krijgen met het afzetten... en ook dezelfde afdruk krijgen met de landing. Bij het basketbal zit ook een groepje Nederlanders aan de rand van het veld. Het bedrijf Janssen Fritsen heeft de basketbaltorens geleverd. Heb ik het weer nog, vooral in de hoek zeeland zuid holland trekken felle buien over. Vanmiddag in het hele land kans op die pittige buien met onweer veel regen en hagel. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 The same, feel the same Put our hands in places we don't want underneath. So Zee FM op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zee, Zee, FM. Escucha Riffon, de tu cora.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 Happen. The tomorrow's here right out of your mind As the music drops you closer And you fall under my spell I will get you in my arms now and the night can take us, no one can tell All I need Oh no. Van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Star Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency. Ik You go de zomer van ZFM ZFM's antwoord 106.9 FM pas de de la place soit tu me comprends tu tailles. Fuwa, hum, hum. J'veel le bifton, pas de boho. Chéri Coco, ma photo. Fuwa, moi hum, mm -mm. pas de boho. Appelle-moi Katalé, ya me ya, hum. moi, je le sais bien, je le sais. Mm -mm. Appelle-moi Katalé, ya me ya, hum. Mm -mm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout dépourvu. Le boulot trotte dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourras m'étonner? J'sais pas si t en vrai, me papa, toute bille codes codes, de yeah, yeah, yeah Je vois pas le vaisseau mère Y'a jamais rien sans rien Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau père En J'aimerais toucher le ciel Tu y ombillombéion béion chérie tout seul Chéri coco fais ma hum hum Je le bifont pas de boco Chéri coco ma photo Fais-moi, mm, mm, pas de bobo Appelle-moi Cataléa, mea, hmm T'aimes chez moi, je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Cataléa, mea, hmm Pour qui tu te prends, je vois en toi tout débouler Tu parlais, j'ai vu tout l'inverse Donc c'est mort, je vais bye, bye. Pas de retour, je m'en vais Non mais de quoi je me mêle Je veux te plaire, avec toi je m'en Alors de quoi je me mène tu fous la merde, non, y'a pas de peine Chérie Coco, fais-moi mm, -mm. Je veux le bifton, pas de beau-bo Chérie Coco, fais ma photo Fais-moi mm -mm, pas de beau-bo Appelle-moi cataleya mais y'a mm me toucher, moi je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Catalea, mais y'a mm.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 .9 is zon Zandvoort en Zomerhits. Yes. Welcome aboard Benga Airways After I'm uh -huh. Maar ik heb corridos die mij ah, Ya kunnen antes I'm broken.